Een deel van de migranten die al meer dan een week op een schip voor de Italiaanse kust wachten... mochten vandaag toch van boord in Sicilië omdat ze gezondheidsproblemen hebben. 35 van de 144 migranten zouden nog wel gezond zijn en mogen dus niet van boord. De Italiaanse regering vindt dat de Duitse hulporganisatie die de migranten uit zee heeft gered moet aankloppen in Duitsland.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Heel goedavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1515-1515. Mijn naam is Bernal Veugel en uw gastheer voor de komende twee uur in dit Nieuweids muziekprogramma. Eens even kijken, wat hebben we allemaal? aan nieuwe werk Steve Oshard, die heeft het album... Ja, ik weet niet of ik het allemaal goed ga uitspreken. Massabre Macabre, ik weet het allemaal niet. Dan François Couture uit Canada met Sonates 1A7 Guitares. En is hele, ja, heel veel tracks staan er op dat album pure gitaar, in ieder geval. Uh, daarna een single van Ryan Judd, Darkness to Light. Uh, je merkt al aan de artiesten, in ieder geval aan de werken die ze opsturen... dat we richting de kerst gaan. Ik heb al verschillende kerstalbums binnen... Maar ja, dat uh, komt pas uh, met kerst natuurlijk. Uh, eens even kijken, dan gaan we terug in de tijd uh, naar 1996. Met Lara Reyes, met Exotico. Nou, dat is wel een bijzonder album eigenlijk. Nou, en wat eigenlijk nog bijzonder is, vind ik zelf. Slow Diver, dat vond ik in 1996 al een prachtig album van Tom Vetwick. Dat is van het label Cyber Octave. En dat was een dochteronderneming van Higher Octave Music uit Amerika. United States. En um, ja, dat was dan uh, een, een heel fraai, gewoon een heel mooi album. Track 11 als je mee wil lezen en luisteren op uh, peacefulradio.info en we sluiten af, je hoort hem op de achtergrond Mike Rowland dat was in de jaren negentig echt een, een topartiest in de New Age muziekwereld Within the Light heet dit album en een prachtige track Only Reflection ik wens je heel veel luisterplezier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 Ja, maar dat